Dooral begens met het NOS-journaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een lijst samengesteld met overlastgevende asielzoekers. Het is de bedoeling dat met die lijst wangedrag op en rond asielzoekerscentra beter kan worden bestreden. Op de lijst staan inmiddels 300 namen. Het zijn inbrekers en straatrovers of mensen die politieagenten, buschauffeurs of personeel van een AZC beledigen. Deze 300 overlastgevers worden harder aangepakt. Zo kunnen ze sneller voor de rechter worden gebracht en ook kunnen ze een gebiedsverbod krijgen. De versterking van aardbevingsschade in Groningen had veel eerder kunnen beginnen als economische zaken problemen niet had genegeerd, meldt RTV Noord. De omroep heeft e-mails en andere stukken in handen. In de zomer van 2017 kwam er al een waarschuwing... dat er problemen waren met de versterking van huizen. Herfst 2019 kwam er erkenning van minister Wiebes. In het Nederlandse deel van de Noordzee... is vorig jaar geen nieuw olie- of gasveld ontdekt... blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau TNO... die zijn gepubliceerd door het Financiële Dagblad. Nu de gaskraan in Groningen dichtgaat... wordt de Noordzee gezien als alternatief. Als daar geen nieuwe olie- en gasvelden worden gevonden... moet er meer brandstof uit het buitenland komen. Minister Wiebes kondigde vorig jaar een wetswijziging aan waarmee bodemonderzoek goedkoper wordt, zodat Nederland aantrekkelijker wordt voor internationale olie- en gasbedrijven. Het aandeel rijkere mensen in achterstandswijken moet omhoog, zegt minister Van Veldhoven. Nu mag 10% van de huizen naar mensen met een hoog inkomen en dat moet 15% worden. Van Veldhoven reageert op onderzoek waaruit blijkt dat achterstandswijken steeds minder leefbaar worden. Ze komt over een paar maanden met een wetsvoorstel om dat te regelen. Het weer, bewolking, wat zon In het binnenland een enkele bui. Vanavond in het zuiden een tijdje regen. Het wordt 9 tot 11 graden. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 Koenplein richting Nieuwe meer. De nasleep van een ongeluk bij Amsterdam-Slotenvaart. Vanaf Amsterdam-Sloten-Dijkstad file met 10 minuten vertraging.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 www.dwkmedia.nl dwkmedia .nl DWK Media. Zin in Zandvoort Zin in Zandvoort yeah. Is zin in ZFM ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Everybody look around, cause a to rejoin your scene. Everybody come out. I'm just gonna be suspended. Hier op ZFM Zandvoort. A brand new hier op ZFM bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort, welkom uh, bij deze nieuwe uitzending. Uh, gepresenteerd door uh, Irene de Jager en uh, mijzelf. En uh, Roy van goedemorgen. Oh. Goedemorgen. We hebben, uh, ja, we hebben natuurlijk de techniek van uh, Pim en uh, Thomas. Uh, bedankt daar weer voor de muziek is uitgekozen vandaag door Koor En... Um, en de gastheer, ja, die is er niet vandaag, maar dat maakt niet uit. We helpen graag bij de koffie vandaag, toch? Zo is dat. Uh, een mooi programma, iedereen. Ja. Wij beginnen zo meteen met onze eerste gast en die is al aan tafel aangesloten, geschoten, nee, gaan zitten, zo moet ik het zeggen. Nee, ja. Je kwam heel relaxed binnen trouwens, volgens mij. Wij beginnen zo meteen bij het eerste onderwerp, dat is over de water, het Watertorenplein. Nou, daar kunnen we denk ik voldoende over vertellen en dan hebben we de laatste twee items van Voor het Nieuws. Gerard Scholten, onze duimwachter, en die heeft weer van alles te vertellen over wat er in de natuur op dit ogenblik gebeurt. En dan hebben we een tweede uur. Ja, een tweede uur. Dan hebben we Karim El Kabali hier uh, bij de radio. Uh, we gaan uh, kijken, terugkijken op de afgelopen raadsvergadering, die best wel rommelig verliep. Uh, verder komt uh, Colinda Klots en uh, zij komt praten over het Zandvoortsmuseum. En tenslotte Hans Rijmers over jazz in Zandvoort. Ja. Jazz is ook altijd weer een heel mooi item, want uh, potverdorie, wat hebben wij mooie jazzmuzikanten die hier komen ja, optreden. Hè? Dat is echt niet normaal. Nee, dat is niet normaal. Maar we goed, we beginnen bij Peter. Peter Kramer, goedemorgen Peter. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, er valt genoeg te zeggen hè, over dat Watertorenplein. Potverdorie, wat is er toch allemaal aan de hand daar? Ja, volgens mij... Uh... Volgens mij hebben we zeg maar, met de meerderheid van de raad een heel mooi resultaat bereikt. Als de onderhandelingen over de grondprijs goed lopen, dan hebben we binnenkort niet meer dit uitzicht op die auto's. Maar dan staat hier, staan hier woningen. Ja. En woningen waar Zandvoort ongelooflijk een gebrek aan heeft. En uh, zelfs sociale huurwoningen. Dus wat dat betreft uh, ja, hebben we een heel mooi besluit genomen. Vooral die laatste die je noemt, uh, die uh, interesseren mij uh, enorm. Ik uh, woon op een heel klein uh, huisje op twee hoog. En ik uh, word wat ouder. En trappenlopen wordt voor mij wat ingewikkelder. Dus ik zou heel graag een andere woning willen hebben, die zeg maar voor mij dan. Kan blijven tot ik, uh, nou ja, zeg maar, tot het einde, hè? om Hoe het maar even roeien. zo te Hoe zeggen. Oud Hoe oud ik word nou? Ik denk dat ik minstens 90 moet worden. Ik ben net 66, dus daar nou, uh, heb ik nog even wat te doen. Nou. Maar uh, sociale woningen, um, is, dat, is dat een goed percentage, kunnen ja, we dat zeggen? Ja, ik denk dat het, uh, het gaat namelijk niet alleen over sociale huurwoningen. Kijk, als je het hele proces even schetst, wat er gebeurd is, he, ja. helemaal in het kort. Uh, in eerste instantie was er een uh, vaststellingsovereenkomst die was aangegaan door uh, wethouder Bluis, die uh, op zich heel goed werk had verricht door de partijen bij elkaar te krijgen. Alleen uh, die vaststellingsovereenkomst die gepresenteerd werd, uh, werd door de meerderheid van de raad uh, ja, niet echt als uh, zeg maar, uh, een evenwichtig uh, vaststellingsovereenkomst gezien. Er stonden dingen in waarin uh, de gemeente toch eigenlijk uh, zeg maar het onderspit. Uh, had uh, gehaald ten opzichte van uh, uh, ja, de commerciële partijen. Nou, uh, vervolgens is er een heel traject uh, nadien uh, is er in werking gegaan. En uh, hebben wij uh, zeg maar als uh, VVD, uh, PVV en OPZ, hebben we de koppen bij elkaar gestoken. Uh, in eerste instantie was ook D66 aangesloten. Dat waren de, de vier grootste partijen die uh, tegen hadden gestemd. Uh, GBZ stemde ook tegen, maar daar was uh, heel duidelijk dat GBZ er niet voor koos om tot een vaststellingsovereenkomst te komen. Nou, we hebben daar uh, gezegd van, uh, nou, wij willen uh, alsnog een vaststellingsovereenkomst. Maar wel dat die uh, helder is en uh, geen ruimte laat uh, voor wat betreft uh, toekomstige uh, ja, onzekerheden. Dus woorden als uh, we streven naar of uh, minimaal... Uh, Nee, het moest echt duidelijk er zijn. Moet gewoon een vaststellingsovereenkomst is een contract wat je met elkaar aangaat. En dat moet niet een intentie zijn waar je na de hand weer discussie over kan krijgen. Want duidelijk. Uh, volgens mij hebben we al 15 jaar discussie hier over dit plein. Dus het moest. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, en ja. dat is afgelopen. Uh, en een van die onderdelen, hè, om dan even terug te komen op sociaal. Uh, daar stond dus alleen in, er komt drie, 30% of 33% 30 sociale huurwoningen. Nou Wij waren ook van mening dat je ook die middencategorie uh, zeg maar, moet bedienen. Dus de goedkope koop of wel uh, zeg maar, de middeldure huur. Hè? Want ook daar is vraag naar. Absoluut. Er zitten heel veel ouderen zitten in hun woning die best iets meer te besteden hebben. En graag uh, zeg maar, en, hun geld willen verzilveren. Ja, en die kunnen dus ook bijvoorbeeld niet in aanmerking komen voor een woning bij bijvoorbeeld het huis in de duinen. Nee. Die zit net onder die grens nou, en dus komen ze nou, nergens dus, terecht. Dus wij, wij zeg maar, wilden ook dat niet in het midden laten. Dus ook dat was een van onze eisen dat dat in die vaststellingsovereenkomst moest komen. Nou, dat is gebeurd. Nou, uh, daarmee, uh, al zou dat lukken, uh, dan uh, hadden wij een vaststellingsovereenkomst. Uh, wat wij even hebben nagelaten is de partijen die uh, wel voor waren, dus CDA, PvdA en uh, GroenLinks, die hebben wij in dat soort gesprekken niet uitgenodigd. Dat had misschien uh, verstandiger geweest om dat wel te doen, hè? laat dat ook uh, heel duidelijk zijn. Uh, want dan heb je meteen iedereen bij elkaar. Uiteindelijk hebben we wel uh, alles gedeeld wat we wilden met ze. Nou, en ja, dat is afgelopen uh, wat nu was het, dinsdagavond in stemming gebracht. En er was uh, de meerderheid voor ja. op uh, zeg maar D66 na en GroenLinks. Snapte de kritiek van D66? Nee. Nee? Nee, totaal niet. Totaal niet. En ja, in, in het Haams dagblad werd er eigenlijk een hele goede analyse over gegeven. Uh, het was een hoop woorden, hè? Uh, ja, woorden als uh, burger, uh, ga rechtszaken beginnen tegen deze gemeente. Hè? Zoals, ik, ik citeer maar even het Halems Dagblad. Uh, en vervolgens uh, waren ze, zouden ze wel voor de vaststellingsovereenkomst stemmen, mits uh, 100.000 euro naar Kees Draaisma zou gaan. Ja. Uh, vreemd, want uh, de drie partijen waren over die 100.000 euro overeengekomen om dat te delen met elkaar. Dus waarom... wie, wie is Kees de maar even voor de mensen? Dat is de architect van uh, Springtij. Dat okay. is ook eigenaar van uh, Springtij. Okay. Dus, er was helemaal geen aanleiding voor. Uh, er was ook verdeeldheid in die partij, want uh, Johan van Marlen stemde tegen uh, het amendement om uh, die 100.000 euro naar, uh, aan Kees Draijsma uh, toe te kennen. Uh, vervolgens stemden ze dus allemaal tegen de vaststellingsovereenkomst. Maar goed, uh, de reden en hoe en waarom, ja, dat zou je echt aan hunzelf moeten vragen. Dat, uh, dat is mij niet duidelijk geworden. Waar, waar is de samenwerking gebleven die in het begin van de raadsperiode zo mooi was afgesproken? Want dat mis ik ook in dit verhaal. Nou nee, er is heel veel in dit verhaal samengewerkt. Wat ik je net vertel. Ja. Toen wij, zeg maar, vanaf het eerste begin was het de inzet van de wethouder. was prima om tot de vaststellingsovereenkomst te komen. En niet alleen van de wethouder, ook de, de commerciële partijen, de architectenbureaus en de andere partijen die erachter zitten. wilden ook die vaststellingsovereenkomst. Dus eigenlijk waren ze allemaal onzeker. Wat de uitkomst zou zijn van de rechtszaak. Want anders kom je niet tot een vaststellingsovereenkomst. En al had er een rechtszaak geweest. dan kan ik vanuit ervaring zeggen. dat de rechter je vaak naar buiten stuurt. en zegt: van, Ga overleggen met ga elkaar. Ga eerst nog maar eens even drie weken overleggen. en dan had je alsnog een mediation gehad. Dus de wethouder heeft dit prima gedaan. Die heeft die partijen uiteindelijk bij elkaar gebracht. Alleen, ja, daar zaten uh, zaken in die niet door alle partijen gedragen werden. Nou. Dat, dat wist de wethouder voorafgaande aan de ja. raadsvergadering. Het was spannend of hij het zeg maar, zou gaan halen. Uiteindelijk heeft hij het niet gehaald. Heel menselijk dat hij op dat moment teleurgesteld was. Dat hij ook teleurgesteld de raadsvergadering verliet. Dat wij op dat moment niet de behoefte hadden om hem daar in die raadsvergadering kaders mee te geven... ...was ook duidelijk. Maar die dag daarna heb ik hem meteen zeg maar, een berichtje gestuurd van... ...heel begrijpelijk hoe je reactie menselijk was... Maar wij willen wel als OPZ hè, een vaststellingsovereenkomst. Nou En dan heb ik hem ook dingen aangedragen van uh, wat wij dan graag in een nieuwe vaststellingsovereenkomst zouden uh, willen hebben. Ook de partijen lieten op de avond van de raadsvergadering al blijken dat dit echt niet het eindbod was voor hun. Dus er was al ruimte. onderhandeling, ja. Hoe is het ontvangen door de bewoners van Zandvoort? Nou ja, wij hebben natuurlijk ook uh, hier met uh, nog uh, in de hele periode en uh, ja, het is maar een gehucht, hè, zandvoet. Ja. Dus, uh, komt al ja, ja, op tafel. Ja, dat, uh, alles komt op tafel en uh, je wordt aan alle kanten word je natuurlijk uh, aangesproken. En ja, uh, een artikel in het uh, Heemstedse Courant van Wijnand Burgers, die deed er ook geen goed aan. Die, die, die ja, ik weet niet eens meer wat zijn titel was, maar dat was ook nou niet uh, een stukje wat echt positief was, hè, volgens mij. Volgens mij uh, had hij zoiets, zei ze nou, belazerd. Uh, slag bij uh, de watertoren. Nou, uh, ja. vervolgens ging uh, Stefan... Of Stefan van, Kevin Stefan van CDA daar nog eens een keer op reageren, dat OPZ en VVD uh, gedraaid uh, hadden. Nou, wij hadden helemaal niet gedraaid. Wij waren in de commissie en in de raadsvergadering heel erg duidelijk, dit was niet de vaststellingsovereenkomst. Hè? Al was het al een vaststelling, wij noemden het meer een intentie, uh, dat wij daar hiervoor zouden gaan stemmen. Dus wij hebben nooit, nooit gedraaid, wij hebben gewoon altijd gezegd, dit moet de richting worden. De raad heeft voorgestemd, ja. positief verhaal dus. Ja, absoluut. Gaat er dus ook eindelijk wat gebeuren? Ik ga er vanuit, absoluut van wel. Dat, uh, wat gebeurde, ja, het enige wat nu natuurlijk moet uh, gebeuren is dat de wethouder met de partijen in gesprek moet over de grondprijs. En uh, nog een aantal randvoorwaarden en dat soort zaken meer. Dat is, uh, maar ik heb de indruk dat er uh, echt nu uh, vaart gezet wordt. En uh, dat, uh, ja... Alle drie de architecten, als ze hun handtekening zetten, dan zijn ze allemaal blij. Want anders zet je je handtekening niet. Nee. Ze mogen alle drie een, een stukje van dit gebied ontwikkelen. Uh, dus ja, ze mogen alle drie hun naam, uh, hun stempel op dit gebied zetten. Dus ja, ik verwacht dat er iets heel moois komt en dat het voortvarend door hun ook wordt opgepakt. Is er al bekend uh, wie die sociale huurwoningen uh, gaat beheren of onder wiens naam die komt? Nee, dat is volgens mij nog niet bekend. Maar... Uh, zo diep zit ik natuurlijk ook niet in het verhaal. Dus ik, uh, Wel belangrijk, hè? Uh, uiteraard, uiteraard. En uh, gezien de discussie de... die nu speelt uh, over de kei en ja. uh, afstand nemen van... en niet meer kunnen investeren omdat ze te veel geld moeten uitgeven aan uh, de Keesomstraat... Ja, Bijvoorbeeld, ja. Ik heb daar zo mijn bedenkingen over ja. en ik heb daar wel een mening over, maar volgens mij gaan we daar hier nu over. Ga, gaat de, de gemeente de avond avondfilmprogramma. Ja. Nee, maar zou de gemeente dat kunnen redden om, om dat in eigen beheer te doen? Nee, maar dat hoeft de gemeente niet te doen. Uh, zeg maar, als ik dan even vanuit ervaring in Amsterdam. Er zijn ook gewoon pensioenfondsen die uh, sociale huurwoningen in hun bezit hebben. Ja. En dat zijn uh, prima beheerders, uh, dat soort dingen meer. Ja, die, en die, doen daar... heel goed. die zijn heel goed voor hun investeringen. Even, zo te zeggen. Maar, maar ja, eh, hoe heet het? ik hoorde hier net, eh, nog eventjes hadden we het erover, van dat als je tegenwoordig een miljoen op je rekening hebt, dat je geld moet gaan betalen. Ja. Dus ja, als je hier eh, sociale huurwoningen koopt en er zit een rendement op van 3-4 procent, wat gewoon eh, haalbaar is, ja, dan is het natuurlijk een prachtig investering. Ja, zeker. En, ja, eh, en als je dan ook nog een klein beetje een hard verzand wordt hebt... En, daaraan gekoppeld uh, voor de, uh, laat ik zo zeggen, de sociaal zwakkere, dan kan dat natuurlijk een prachtbelegging zijn. Ja. Hoe, uh, dus ik maak me daar niet druk op. Voor de beeldvorming van de luisteraar, um, hoe uh, gaan de huizen er een beetje uitzien? In welke stijl? Dan zou ik de volgende keer uh, de architect een keer uitnodigen. Ja? Ik weet niet. Ik, zeg maar, als je, ik, heb, ik heb geen idee, maar ik denk dat het passend is in datgene waar, uh, zeg maar... Uh, uh, voor Zon goed het goed is. Dus, dus, het zou het de combinatie kan... moeten ja, zijn, natuurlijk, doen. van de dingen. Want we hebben natuurlijk al drie ontwerpen gezien. Hè, van elke partij is er al een ja. ontwerp geweest. Ja. Nou, die, die. Ik kan niet echt zeggen dat ze nou heel erg op elkaar leken. Nee. Het waren echt wel uh, hele verschillende ideeën. Uh, zouden dat dan drie verschillende... Ja, je, nee, het zal altijd een ensemble moeten worden. Ja. En, uh, nou, als ik, dan, uh, ik heb springtijden natuurlijk ook in die hele periode heb ik uh, Kees Draaisma gesproken en uh, nou, als ik dan even het woord als ik dan even kees mag noemen hè. Ja. die heeft mij uitgelegd eh, wat hij voor idee heeft bij de watertoren hè. nou daar zal iedereen weer wat van vinden hè. en <laughs> gelukkig wel hè, want ja. Uh, ja er is uh, niks mooier om uh, iets te vinden van architectuur maar ik moet je zeggen als hij dat kan realiseren dan uh, krijgen we een mooi stukje uniek watertoren en uh, dan denk ik uh, als uh, uh, Misschien voor ons niet weggelegd, maar als je daar boven in zo'n penthouse zou kunnen zitten, als die ja, dan. Uh, hè? En dan ben je spekkoper, denk ik. Dan ben je spekkoper. Ik. ik denk niet dat het ja. sociaal wordt, hoor. Nee, dat denk nee. ik ook niet. Nou, ik geloof ook niet dat het dat oudere. Als het echt sociaal is en er zouden wat uh, oudere mensen inkomen, die hebben ook niet zoveel behoefte om dan helemaal bovenin uh, zo'n toren te gaan zitten. Nou, Irene misschien. Uh... Nou, nee, hoor. Nee, dat, nee. Ik, uh, ik hou het wat dichter bij de grond. Dat lijkt me prettiger. Maar goed, en anyway. hoe? Ja, nou ja. Uh, ik uh, ben ontzettend benieuwd wat er gaat gebeuren. en hoe lang het gaat duren. voordat er een uh, hamer uh, geslagen wordt. Ja, het, het kan heel Aan snel. wie ligt het? Uh, aan wie ligt uh, het, dat het dat het langer gaat duren, eventueel? Aan niemand. Aan niemand. Ik denk dat. dat ik heb het idee dat. Uh, of in ieder geval. Uh, ik heb het vertrouwen dat alle partijen die nu erbij betrokken zijn... die straks hun handtekening onder deze vaststellingsovereenkomst zijn... ook daadwerkelijk iets moois voor Zandvoort willen. Ja. Het zijn tenslotte uh, allemaal uh, ingezetene van Zandvoort. Ook de architecten. Ja. En uh, zij kunnen zich absoluut niet veroorloven om uh, nu, uh, zeg maar, wederom... Uh, uh, hier, uh, ja wat zou ik zeggen, laat ik het woord tijdrekken noemen. Nee, uh, volgens mij gaat het goed. Moet en er... als het tegen gaat zitten, ja dan zou uh, iets geks als stikstof of wat dan ook, uh, zou dan roet in het eten kunnen gooien. Maar ik verwacht het niet. Oh, nou, ik ben zo verstandig om daar niets over te zeggen. Ja. Uh, het Padhuisplein het ligt er heel dicht tegenaan. Ja. Kunnen we dan daar verwachten dat dit misschien ook wat sneller uh, gaat gebeuren? Voordat ja, daar iets, de, iets uh, naar boven komt wat denk, definitief is? Nou ja, de, hoe heet dat? Uh, uh, we hebben daar natuurlijk nu een nieuwe investeerder. Hè? Ja. Uh, we hebben daar uh, uh, de, de eigenaar of oud-eigenaar van Corridon. Nou, uh, als er iemand een pionier was in de reisbranche, dan was het hij het. Hij het. Ja. En uh, het is ook nog een heel sympathiek mens. Uh, en als zo'n pionier hier een kans ziet in Zandvoort en wil hier investeren. Nou, dan staat Zandvoort weer op de kaart. Ja. Dus ja, uh, natuurlijk zullen we daar weer allerlei discussies krijgen over uh, uitzicht, uh, wind, uh, noem maar op. Uh, maar uh, ja. Nou, er we... zijn bepaalde dingen vastgelegd, hè? Tuurlijk. Oh. Er zijn schaduw. Uh, uh, uh, Uiteraard, maar het, het gaat altijd, de mens heeft altijd ja, iets, ze hebben je wat... hebt geen recht op uitzicht, maar je wil altijd het uitzicht behouden wat tuurlijk, je hebt. Hè? En dat snap ik ook. Ja. Maar zoek daar uh, een middenweg een in. Middenweg ja, in. Nee, nou ja, en dan heb je natuurlijk de entree nog en je hebt het Nieuw-Noord nog. Dus als alles een beetje gaat, gaat lopen, ja. dan uh, kunnen we in deze raadsperiode... Ja, we hadden het er net heel even over, ja we gaan er niet te veel over zeggen, over uh, dat dus het, uh, het kort geding is uh, uitgesteld. Ja. Tenminste, er was een administratieve... Uh, vergissing, fout... Vind ik heel bijzonder trouwens hoe je dat kan doen. Want volgens mij draait die gemeente toch administratief prima met haarlem erbij. Of zeg ik nu hele rare dingen? Zit daar een ondertoon in? Nee hoor, helemaal niet. Oké, nee. Ik weet niet wat de reden is. Uh, nee. Het is alleen jammer dat uh, het uitgesteld is. Ik denk dat het voor beide partijen jammer is. Hè? Want ja. aan de ene kant uh, de ondernemers die willen nu wel een keer duidelijk hebben, duidelijkheid hebben van uh, wat hun positie daar is. Hè? Ja. En uh, ja, uh, je kan er alles van vinden. Maar persoonlijk zeg ik daarvan, ja, het is wel heel erg triest wat er voor die ondernemers daar gebeurt. Absoluut. En aan de andere kant als uh, raadslid zeg ik van, ja, de gemeente wil ook snel duidelijkheid. Want we willen daar iets doen. Ja. En uh, stel dat ze er moeten blijven, dan zal je op een andere manier met ze in gesprek moeten. Maar ja. je wil daar iets moois creëren. Ja, dus, zeker. Dus, dus en de plannen, eens... ik heb ze gezien. Ik ben toen naar Louis-Davidskeré geweest om te kijken naar de plannen die men daar uh, neergelegd heeft. En ik moet eerlijk zeggen, vond het nog niet zo heel raar. Nee, de plannen ze zijn niet heel raar, maar ze, ze roepen wel heel veel discussie op... Ja, zeker. ...als het gaat over datgene wat de Raad zeg maar, twee jaar terug als voorlopige kaders heeft vastgesteld. Ja. Nou, daar zijn verwachtingen weer gewekt. Vervolgens uh, gaat het dan weer om het geld. Hè? Dus uh, er moet meer geld uh, gegenereerd worden. Dus wat doen we? We gaan er weer een verdieping op zetten. Nou, dat is allemaal... Kijk, als je aan de voorkant zit waar nu die uh, passage is. en je gaat daar vier hoog of drie hoog bouwen. dan bouw je die mensen wel uh, helemaal in. Klopt. Dus ja. ook die mensen hebben natuurlijk een punt. Dus daar ja. moet je wel naar luisteren. Ja. En dan moet je kijken of, er, of het echt moet. of ja. dat er alternatieven zijn. Nou ja, die periode gaan we nu in. Ja. En ja, het zou goed zijn om. De Watertorenplein. Te evalueren hoe de laatste maanden is gelopen. Om te komen tot een vaststellingsovereenkomst. Of hoe je met de raad en college omgaat. Ja. Om te kijken of je aan de voorkant voldoende kaders hebt. Voldoende die participatie kan laten meewegen. En ook college hebben wij opgeroepen. Ga nog eens een keer goed in gesprek met die mensen. Ja. En ga nog eens kijken. En vertel wat je wil bereiken. Zowel financieel. Als wel architectonisch uh, voor de toerisme. Nou ja, als je aan de achterkant dichtbouwt, moet je zorgen dat je aan de voorkant in ieder geval die ruimte bijvoorbeeld, laat bijvoorbeeld, blijven. Bijvoorbeeld. Nou, dus daar daar, daar is, kan je wat het is voor het zeggen. Dus ja. Ja. Nou, uh, in ieder geval genoeg over te praten. Of we Zeker. kunnen zo uren doorgaan. Ja. Peter, heel erg bedankt Geen dat dan. je hier bent gekomen. En uh, we spreken en bedankt u... voor de Heel graag gedaan. We spreken jullie heel erg snel Goed. weer, denk ik. We gaan luisteren naar George Estra met The Hold Me Girl, hier op ZFM Zandvoort. I'm hey. George, het was niet George Esra, maar uh, het was uh, Coldplay hier uh, op de radio bij Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, we gaan lekker door met het programma, Irene. We hebben Gerard uh, Scholt hier aan de tafel. Ja, onze, goedemorgen, tu onze tuinwachter. Goedemorgen. En jij hebt altijd hoop te vertellen over de natuur. Ja, nou. Ja, er is, er, is, er is ook een hele hoop te vertellen inderdaad. Want ik, ik heb hier wat meegenomen. De mensen thuis zien dat natuurlijk ja, misschien niet. Misschien als, als Thomas een foto maakt zometeen... dan gaan we dat gewoon op Facebook zetten... wat je meegebracht hebt, namelijk... Katjes. Ja, en dan niet uh, van die levende beestjes die zo schattig zijn, nee. maar de, de takjes. Want de katjes die lopen al uit, hè? Ja, ja, willige katjes willige zijn het inderdaad. Die staan vooral aan de waterkant bij ons uh, in, in het duin. En het viel me van de week op. Ik denk, wat is dat nou joh voor licht? En, en inderdaad, de eerste katjes die sprongen al uit de knoppen. Waarom heten ze trouwens katjes? Ja, omdat ze zo, kijk, zo'n zo zo hele zachte vacht hebben, net als een katje. Zo uh, daarom ja, zijn dat willige katjes. Je hebt allerlei soorten willigen. Dit, dit, dit noemen wij dan de waterwilligen. Die, staan, uh, die kleuren nu ook al zo mooi, trouwens. Hè. Die, die uitlopers. Een beetje dat, dat uh, rood-oranje, als je langs door de duinen loopt, langs die, uh, langs die knalen of die slootjes, die zie je dan. Die, die verkleuring die is er veel vroeger als anders. En dat klopt ook allemaal. Door die, door die hele zachte winter, toevallig zag ik. Dat vanmorgen, de winter, er is een warmterecord gebroken in januari. Hè? Een warmterecord, ja. 12,5 graad was er gisteren in de beeld gemeten. En dat is, dat, is, dat is nog nooit gemeten. Zo warm. In uh, de laatste dag van januari. Uh, de, ja, echt een warmte-record. Nou, dat zie je aan alle kanten aan de natuur. Je hoort het ook aan de vogels. Hè. Vanmorgen om kwart over zeven hoor ik de meer al volop nou, fluiten. Of is zingen. die helemaal gek geworden? Ik, ja, doe, ik kan ik eindelijk een keer Is Ja, nee, op zaterdag nee, hoor, ik zelfs. Ik heb er niks ja. van gehoord. Nee, nee ook, gelukkig <laughs> niet. Ja. Dus nee, dus, dus, dus, dus, ja. Dus de, de, de winter die laat zich eigenlijk nog een beetje op zich wachten. Hè. Dat zou nog kunnen, hè. de tweede helft van februari. Dat er dan nog wat komt. Maar nu, tot nu toe is het heel zacht. Ja, en wat heeft dat voor invloed allemaal op de natuur? He, wat, wat, wat loopt er niet allemaal uit in je, in je tuin? De mensen die een tuin hebben. De, de, de, de, de, de schoenlappersplant die staat al helemaal paars aan het worden. Uh, viooltjes lopen er weer uit. Uh, van alles loopt er al uit. Uh, de narcissen langs die zandvoortselaren. Die herten vinden helemaal. het heerlijk, he, die viooltjes. Die herten zijn er blij mee. Ja, nee, de, de hert, alle dieren in de duin die, die graseters of die knoppen eten, die zijn echt... Nou, ik denk dat het een soort nou, redding is overdreven, maar het gras is er zelf allemaal opgevreten in de duinen. Maar uh, door die knoppen nu. Ja, daar zijn ze echt blij mee. Ik, ik, ik zie ze net niet lachen, die hetten, maar ze zijn er wel. Ze zijn er echt blij mee. Is, is het ook zo dat daardoor, zeg maar, er minder hetten in het dorp rondlopen? Want ze kunnen nu al wel wat in het, in het duingebied vinden om te eten. Nou, maar, maar, die, die, die, maar die mannetjes, die, het zijn altijd mannetjes hè, hier in het dorp. En die blijven hier komen, hoor. Want maar die uh, hebben de weg helemaal gevonden. Ja, en die, die, dat is gewoon een gewoonte van ze geworden ook. En die, die gaan naar, naar hun eigen territorium, naar een nieuw territorium. Expansiedrift noem ik dat altijd. Die willen uit het gebied altijd dezelfde tochtje maken ze. Die lopen uh, voorbij het uh, damhertwerende raster langs het fietspad. Damhertwerend, het ja. let op. Ja, ja. Ja, heel die, die is een paar honderd meter lang. 900 meter meen ik. En dan gaan ze zo'n beetje net voor paal 69 de zeereep over. Zo'n beetje waar strandtent Adem en Even straks weer komt te staan. Daar, daar zie je ook zo'n wild wissel, Je ziet gewoon het paadje. Daar gaan ze de duin over. Ja. En dan gaan ze over het strand, bij, bij, straks waar Havana komt, of uh, uh, wat is dat? Aker Sloot, daar. Ja. Sloot. Daar komen ze de boulevard weer op. We gaan ze eerst in die tuintjes even zoeken bij die, uh, bij, die, bij die bungalows. En dan lopen ze de zuidduinen in. En nou, ze hebben al het lekkere spul al opgevreten. Waar beginnen ze nu aan? Dat, vind, dat is een uh, tweede keuze eigenlijk. Dat is die klim op. Je ziet, oh ja. overal alle klimop. Kijk maar eens goed op een uh, fraadlijn, hè, noemen we dat, van anderhalve meter. Want daar kunnen ze nog bij. Is alle klimop... Prachtig mooi gesnoeid ja. door de damherten. Ja, mm. Prima, want die klimop is natuurlijk ook een woekeraar. Een, een, een ja, dus ja, het is ja. op zich niet verkeerd. Nee, dat, dat heb ik ook van een paar mensen al gehoord. Want, want er kwamen toch wat, wat klachten van... Uh, ja, die damherten van jullie lopen maar in het, in, in het dorp. Ja, Het zijn onze damherten. Nee. Het zijn nee. onze damherten, maar het is eigenlijk van niemand... Dus, en er liggen overal keutels. Ja, dat is ook ja. zo. Het ja. is beter dan de hondenrol hoor. Ja, ja, maar uh, dat is niet ja. alleen natuurlijk in Zandvoort. Maar dat is ook in een is ook in driehuizen. Het is overal natuurlijk. En heel mooi zelfs. Ik, ik hoor wel eens een tikje tegen mijn raam. En dan denk, ga ik kijken, en dan staat er een dammet voor mijn, voor mijn raam. Maar dat vind ik geweldig ja. om te zien. Maar dat gewijt tegen je raam te tikken. Ja. ja, en, ja. en, en echt van, ook. Dan worden ze wakker, ik heb uh, zin <laughs> in brood of zo? Ja, of? Maar dat is, een, is een, inderdaad mijn volgende vraag, Irena. Heel veel mensen voeden ze ook gewoon brood. Ja, maar dat is niet, slim, is, is niet heel slecht. toch? He? Nee, nee, nee, brood. Nou, je, uh, ik heb het wel eens eerder gezegd. Als je bij de ingangen kijkt, ingang Zandvoortslaan... daar dan lopen bijvoorbeeld twee, drie van die grote damherten. En zo gauw er mensen naar binnen komen, komen die herten ook tevoorschijn. Want die denken, dat, dat zijn bedelherten geworden. Ja, dat is helemaal fout gewoon, natuurlijk, van de mensen. Kijk, als ze, al geven ze nou een stukje sla of een appeltje of zo, oké. Okay. Maar brood is zo verschrikkelijk slecht voor die herten. Uh, dat de. de, de ja. Daar zit niks in voor die herten. Eigenlijk kunnen ze er ook niet uithalen. Nee. Vult die pens. Hè. Die pens is, dat is de eerste maag van de herten. En, uh, maar er zit geen voedsel voor ze in. Nee. Dus als je dat te veel geef, nou dan gaan ze even goed nog dood. Uh, ja. je kan... Mensen realiseren zich dat echt niet. Hè? Nee. Dat is eigenlijk hetzelfde als eentjes voeren. Dat is een ja. een soort verhaal. Ja. Mensen die vinden het zo schattig om eentjes te voeren, maar eigenlijk is het brood slecht voor eentjes. Ja. Ja, ja. Want die moeten zich, hè, ja, die het moeten voerage doen. moet eigenlijk met plantjes en met met ja, kleine waterplantjes kroost. Ja, ja. ja inderdaad. Dat, dus, dus, dat moeten ze. Ja, het is net als die vossen in de duin. Ja, voeren is in principe ook verboden. Al zien we het. Ja, dan zeggen wij er wat van. Of al betrappen we mensen die vossen voeren of heten daar... dan kunnen we ze zelfs een proces verbaal geven. Want je moet, Soms moet je hard optreden dan. Want vooral Ik ben straks... er voor hoor. Ik ja, ben ja. Echt voor... Maar ja. weet je wat het ja. is? Als je dat wel doet, dan verspreidt dat nieuws zich ook wel. En dan worden mensen zich misschien uh, wat meer bewust. er worden een beetje wakker over. Ja, je kan er ook echt een bekeuring voor krijgen. Ja, ja. We moeten het ook niet doen. Jullie zeggen niet voor niets doe het niet. Nee. Het is niet om te pesten of zo, nee. maar het is gewoon nee. omdat het niet goed is. Het staat ook op de toegangsvoorwaarden. Hè? Het is verboden ja. uh, het het een, een, ik hoor het dieren het te voeren. Ik hoor mensen zeggen, ach, dat ene ja. stukje brood. Weet je, ja. Maar ja, de gemeente doet het ook. In het dorp uh, handhaaft daar ook op. Uh, gemeente, ja. De handhaving van dat jij dieren aan het voeren bent, dat mag gewoon niet. Net als de meeuwen voeren. Daar staan ja. ook boetes op. Ja. Ja, die, die, ja, daar heb je die ik poses al allemaal. Ik heb een beduwmeeuw ja. op mijn dak hoor. Omdat de buurvrouw het wel leuk vindt om dat te geven. Ja, ja, en ook die zeggen dan weer van, ah, maak je het toch niet zo druk. Het is toch helemaal niet erg, zo'n zo broodje. Maar ze realiseren zich niet dat daardoor die beesten blijven. Uh, oh. Blijven komen en blijven bedelen. Ja. Ze schijten alles onder, om het maar even op z'n Hollands ja. te zeggen. En dat is echt niet grappig, want als je ja. in het dorp loopt en er komt een... He, er zijn mensen die patatjes eten en zo, dan gooien ze ook altijd een patatje op de grond. En dan komt er weer zo'n troep uh, meeuwen komt er, uh, langs. Ja. En die laten altijd wel gezellig wat vallen. En oh, dan worden de mensen ja. boos zo van, gadverdamme, dan denk ik, ja, hallo, dat doe je zelf. Dat doen het zelf, ja. En je die meeuw, veroorzaakt die zijn... het zelf. Ja. Die meeuwen zijn ooit, dat weten jullie misschien... ooit in het dorp gekomen... doordat er vossen in het duin kwamen. Die waren er eerst niet. Oh. Dus die, die, die meeuwen die zaten mooi in die plasjes... op de eilandjes, uh, in het duin. Maar toen die vos kwam... en dat die vos ontdekte dat hij ook kon zwemmen... He, die, als hij heel erg honger heeft, dan gaat hij zwemmen. En dan zwemt hij naar die eilandjes. En toen begon hij een gegeven moment die eieren op te vreten van die meeuwen. Want vroeger had je toch dat, uh, de blanke top der duinen ja. waar al die meeuwen zaten. Ja. Tijd geleden allemaal, maar goed. En, en op een gegeven moment was dat, uh, kwamen die fossen hier allemaal in de duingebieden. En die hebben dus die meeuwen verdreven naar de dorpen en de steden. Zo is daar gekomen. Daar hebben we nu de aalscholver zitten. Dat weten ja. de mensen misschien wel. Op die prachtige vogel. Ja. Daar vind ik het zo mooi. Ja, zit... Prehistorische vogel is ja. het geweldig ja. Ja. om ja. te zien. En die vogel ja. heeft gelukkig zijn nest in de bomen. Dus daar kunnen de vossen niks. Uh, ja, daar kunnen de niet bij, bij die eieren. Of we moeten eens een keer een jong naar beneden vallen. Ja, dan vangt die die vossen. Die ja, het probleem is ook nog dat als er wel een nest op je dak zit, dan mag je het niet eens verwijderen. Hè, want ze zijn beschermd. Ook nog? Ja, dus ja. Het, is, het is een beetje een beetje ingewikkeld uh, verhaal ja, geworden ja, ja, ja, die uh, die je komt er niet zomaar mee vanaf nee nee, nee, dat, nee dat is zo ja dus ja, dat, er zijn, dat zijn natuurlijk best wel dingen om uh, over na te denken, Gerard. Ja. Um, mensen halen veel uit, denk ik, ook in de duinen. Ik denk dat je daar best wel een taak aan hebt. Of, uh, of nou, is het de verkeerde het is, gedachte? Nou ik, nou, ik vind het publiek, dat heb ik als eerder gezegd. Ik, wij hebben een enorm goed en lief publiek <laughs> in de duinen. Bijna een miljoen mensen op jaarbasis. We ja, komen er in de Amsterdamse waterleidingduinen, 3400 hectare. En je mag eens struinen en alles bij ons. Maar het is eigenlijk, als je kijkt... hoeveel vuil ligt er eigenlijk? Bijna helemaal niets. En, en uh, wat wordt er nou eigenlijk vernield? Nou, bijna helemaal niets. Wij hebben grote voordeel natuurlijk... dat we vier hoofdingangen hebben. En voor de rest is het helemaal afgezet. Hè? Kijk, op de Veluwe bijvoorbeeld... of, of landschap Noord-Holland... die hebben allemaal open gebieden. Ja, dan kunnen ze van alle kanten oh, met kant, auto's ja. inrijden. Dus er is ook nooit een afvaldumping of zo. Ja, op de parkeerplaats wel eens. Maar gemiddeld valt het heel erg mee. En ik ben altijd blij... Als er weer jonge jongens hier uit het dorp, ik moet niet te hard roepen, maar... Daar luisteren niet zo heel veel naar dit programma, denk ik. Maar nou, de ouders wel. Ja, de ouders. Dat is mooi. Maar dat ja. die... Dat, dat zie ik ze wel eens uh, sjouwen met, met, met, met bijvoorbeeld een stukje planken. En dan gaan ze in de zuidduin dan gaan ze een hut bouwen. Nou, ja, dat, vind, is eigenlijk, dat zie je daar niet meer. joh. Of, of in, in, in de, in de, bij de Zandvoortselaan. Dat ze daar dan uh, lopen ze dan stiekem in het verboden gebied. Ja, dan gaan wij als boswachten erachteraan. Ja. Nou, hun hebben een prachtig verhaal. Ja. Wij hebben ook een mooi avontuur. Ja. En dat is gewoon kattenkwaad. Maar vroeger werd dat veel meer uitgehaald. Ja. En echt heel nog meer naar vroeger hadden we zelf de stropers waar we achteraan moesten zitten. Ja. Maar ik, dat ik was weet voor het mijn wel. tijd. Ik, ja. ik heb wel eens gehoord een verhaal over hoe ze van te vingen met een, een patat uh, tuutje, zo'n uh, tuutje van patat. Ja. En dan gooiden ze dan iets in, en dan ging dat beest erin, en dan bleef hij met die tuut op zijn kop zitten. Ja, weet je ja dat waren echt dan, uh, ja, de oude wessenstrookjes. Ja, precies. En nu hebben we helemaal geen verzanten meer. Hè? Nee. Maar die waren uitgezet vroeger voor de jacht. Dus ja. dat is allemaal verleden tijd. Maar en die hebben zich dus niet uit hè, in een natuurlijk gebied nee. maar kunnen handhaven. Nee, verzanten horen op de bouwgronden. Hè? In, weet je wel, daar gaan ze zaadjes pikken en zo allemaal. Die horen officieel ook helemaal niet. niet raar, uh, nee. En die hebben ook geen schijn van kans van die kleine jonge uh, kuikentjes van verzanten. Die worden zo opgevreten door de voice. Dus, uh, ja. Wij gaan even eruit voor een uh, stukje muziek. Jij weet welk muziek. Nou, want, ik, uh, ik, je, je bent hem kwijt? Ik ben hem kwijt. Ik durf oh, het niet aan. Uit. We gaan hem gewoon we lekker gaat, draaien. We gaan hem draaien en dan zeggen ja. we zo wat het geweest is. Tot zo. Dit was dus de Johnny Howard Band met Rinky Dink. Voor uh, sommige mensen wel herkenbaar uh, gebruikt door Radio Veronica. Uh, voor de Bart van Leeuwen show toen het nog uitzond uh, vanaf het zendschip op de Noordzee. Maar goed, dit even ter informatie. Ja. Uh, nou Gerard, we hadden het net over uh, uh, wat er uh, allemaal nog gaande is. En uh, jij sprak over hekken. Ja, ja, ja, mensen, het publiek hè, die, die, die gaan wandelen nu in de duin, die zien opeens... Uh, dat er een heleboel hekken in het duin zijn gekomen. Dat noem je met een mooi woord exclosures. En wat zijn nou exclosures? Dat is een omheining hef, met, met hekken, met palen... Uh, om de damherten daar buiten te houden. We hebben namelijk anderhalf procent... het is op zich niet zoveel, anderhalf procent... maar toch 50 hectare hebben we ingerasterd in het duin... Om de herten daar buiten te houden. Zodat de plantjes en de bomen. Alles wat er groeit en bloeit. Een kans te geven om ook te gaan groeien en bloeien. Voordat ze opgevreten worden. Ja, ja en, en want dat is het grote probleem. Hè. Dat weet, ziet iedereen. Hè. Die nou in de duinen loopt. Alles is kaalgevreten. Dat is gelijk ook een soort zaadbank noemen we dat. Kijk, als we dat niet zouden doen. Gaat het zaad. Als uiteindelijk het aantal teruggebracht is naar, uh, naar 800, hè, wat we willen... Uh, dan heeft het zaad misschien helemaal uh, geen kans meer of komt niet meer op. Dus we hebben nu ingegrepen, en dat mag ook door al die exclosures te zetten... die omheidingen in de duin. Dus je komt ze overal tegen. Bij, bij ingang Pannenland. Uh, je ziet ze in de Zeereepstaat. Je ziet ze in het Van Limburgstieren. Helemaal daar bij lange velden slag staan. We hebben iets van 16 locaties. En we zijn nou heel benieuwd... wat dat gaat, uh, gaat worden. De Universiteit van Amsterdam... die gaat dat monitoren, Dus die gaat elke maand een paar keer heen te kijken... of, die, of er al kleine uitlopertjes zijn. Maar... We zijn echt heel nieuw uh, benieuwd. Het is weer nieuw. Want we hebben jarenlang vanzelf geen plantje, geen slangenkruid, geen, geen ostentong, geen orchidee meer gezien. En wat dit nou gaat brengen. Ja. Dus, dus, dus, ja, ja de vogels doen hun werk dan. Hè? Of tenminste de beesten doen hun werk door te verspreiden. De zaadjes ja. worden ja. verspreid. Ja, ook. Maar goed, dingen die zeg maar, opgevreten worden, worden ook weer uitgepoept en... Die, die mest, zeg maar, die heeft natuurlijk ook altijd wel een werking. Dus het is wel een beetje dubbel. Ja. Maar kunnen alleen de herten er niet komen, of kunnen bijvoorbeeld de vossen er wel? terecht? Vossen kunnen er denk ik ook, nee, vossen kunnen er niet doorheen. Het is ongeveer uh, 8 bij 8 centimeter, die, die, die gaas, uh, raampjes zeg maar. Dus die vossen kunnen er niet in. Uh, dus, Nou ja, dat zou, dat, nou je dat ze zeg, konijntjes zouden daar bijvoorbeeld ook veiliger uh, zitten. Ja. ja, Want we hebben bijvoorbeeld hier in de Zuidduinen, dat hoge hekwerk, daar hebben we ook uh, raampjes ingeknipt voor de konijntjes die kunnen ontsnappen voor de honden die er oh, allemaal ja. loslopen altijd dat, hebben, dat, ja, dat, dat, dat is een soort eco-lint lint, met een mooi woord dat ze wel kunnen ontsnappen dat ze naar de ...de tuin kunnen aan de ene kant... ...en aan de andere kant als er bijvoorbeeld honden aankomen. Ja. Maar dat is daar... Uh, ...en de mensen kunnen er ook niet in... ...behalve bij Pannenland... ...want daar loopt een wandelroute, de gele route... ...loopt daar, daar doorheen. Ja. Dus dan kunnen mensen ook zien... Zeg maar, ...wat er gebeurt en... Uh, ja, ja, nou, lijkt hoe me het wel zich mooi, ontwikkelt. De, ja. de natuur heeft inderdaad daar weer de kans om te bloeien ja. en te groeien. Ja, want als er plantjes komen, eh, dan komt er ook, eh, de, de, komen er ook weer vlinders. Ja. En als er vlinders komen met rupsjes, dan komen er ook weer meer vogels. Want de nachtegalen, ik zit nu al te praktiseren met mijn collega, hoe moet ik mijn nachtegaal excursie noemen? Het was eerst eh, nachtegalen-excursie, toen was het op zoek naar een nachtegalen. En hoe moeten we het nu noemen? Ja, we dachten Geen al, nachtegaal meer. Nee, nee, nee. Maar, ja, heel soms hoor je nog zo'n mannetje nachtegaal roepen, roepen, roepen. Want dan hoopt hij nog op een vrouwtje. Maar ja, er is, er is bijna iemand. geen nestgelegenheid meer. Omdat alles kaalgevreed is. Dus wie weet komt het allemaal komt weer een beetje terug. terug. Je had het, het over echt... ECO net. Nou, daar hadden we ja. het net ook over. Hè? ECO Brugge, om maar oh, ja. even een, ja. een link te leggen. Uh, ja. daar, daar maken mensen zich nog steeds wel een beetje druk over. Over ja. het feit dat er zoveel miljoenen zijn uitgegeven voor die ecoducten. Ja. Nou is dat niet door de gemeente gedaan, maar de provincie heeft dat betaald hè? Ja, maar niet alleen provincie, ook nee. de goede doelen, die, die, die loterijen en zo. Maar die daar komt er, er ook heel in veel investeerd. van. Ja, ja, die komt er heel Wanneer gaan vandaag. die nou eens open? Dat mensen denken van, nou, hè, hè, dat heeft nut gehad. Ja, maar bij uh, hoe heet het, de zeeweg is die wel open? Hè? En bij de over de, uh, het uh, spoor is die ook wel open. Alleen deze over de Zandvoortselaan. ja. Uh, PWN en, en uh, uh, hoe heet de Staatshoofdenbeweging? De Zeeweg is ook open? Nee, die is, ja, de Zeeweg is open. Ja. Ja, ik heb daar ja. nog nooit een beest overheen zien uh, gaan uh, eerlijk ja, gezegd. Ja, de padden, ja, ja lekker ja, belangrijk. Ja. Sorry, mag ja. ik niet zeggen natuurlijk, want er zijn natuurlijk mensen die padden ja. heel belangrijk ja, vinden. Ja, alle nou, de, die zijn het, ook, ook hoor, bedoel, is ja. Prima, het het ook Is prima. maar bij ons is die nog dicht, omdat wij moeten terug naar die 800. Dan en... zegt pas onze buren, hè, dat is, dat is uh, nou, ja, wat ik net zei, de PWN en Staatsbosbeheer die daar zitten aan de overkant. Die zeggen van ja, wij hebben altijd beheerd en wij hebben het op de Damherten ja, geschoten zeg maar. Hun hebben de stand steeds laag gehouden. Maar wij zitten nog met die 3250 damherten. Uh, we hebben het wel teruggebracht al. En dit jaar gaat het weer een stuk naar beneden hoor. Maar het gaat niet zo snel als we gehoopt hadden. Dus het uh, duurt dan wel een jaar of vijf voordat dat uh, terug is nou, op uh, 800? Opeens gaat het hard hoor. Want uh, dat, dat komt omdat ze op die hinders... De, de, de vrouwtjes hebben ze veel geschoten. Ja. En, uh, dus die stand die gaat wel snel omlaag dan. Kijk, we wisten echt niet... Die mannetjes, daar waren er veel minder van. Hè? Want die liepen in de dorpen. Die liepen overal in de muiden, wat jullie al zeiden. Dus er waren veel meer hinders... dan, dan die mannetjes met die ge, grote gewijen. Dus ze hebben het nu uh, rechtgetrokken qua aantallen. Goed evenwicht, zoveel hinders... zoveel, zoveel herten, mannen. mannetjes en zoveel kalveren. Dat is een mooi evenwicht. En dan... Als je bijvoorbeeld nou, duizend hinders hebt, dan krijg je maximaal 950 kalveren. Dus dat is het, dat is het grote, nou, de winst die we hebben gemaakt. En ik weet zeker, dan daar kom, daar kom ik hier nog wel eens terug. Hè. Dat mag af en toe gelukkig. Ja, dat dat in, in, in zo half rond eind maart, begin april, dan is die telling weer. Nou, dan weet, weet ik zeker dat het ja, een, stuk een stuk naar beneden is gedaald. Ja. Ja, ja. Nou, dat is mooi om te dus, horen. Dus want de, en dan... Dus dan gaan we de goede kant op. Ook voor de natuur. Hè? Voor het ecologische evenwicht. Dat die vlinders weer terugkomen. Dat de vogeltjes ja, terugkomen. Ja, dat is een prachtig uh, verhaal. Dat die, die hekken er nu staan. Uh, om om die, be, uh, die gebieden te beschermen. Ja, tegen ja. De, de vretende uh, vrienden. Ja, precies. Ja, die ja, komen ja. dan nu de viooltjes in het dorp weghalen. Uh, uh, ja, nou ja. Ja, ja, ja, dat zijn net gebakjes voor ze. Dat ja. doen ze zo lekker. Heer, ja. Dus, uh, ja, het is een nieuw jaar. Uh, met nieuwe mooie ja, excursies zou ik het maar even ja. noemen. Uh, het bladstruiden, de wintereditie... is natuurlijk vanaf vorig jaar al uh, uitgebracht. Met een bekende Zandvoortse uh, voorop, hè? Zie je dat? Die, die, ja. Zij... Uh, uh, uh, Christen... Uh, Kirsten Jochem Kirsten. is dat. dat is, ja, tenminste ja. bekend. Maar ik, ik ken haar anders. Dus ik zie haar zo vaak bij de ingang. Zelf trainen en ja. zelf. Uh, uh, tra maar trainen, maar voor zichzelf. Maar ook lesgeven. Dus uh, zij is echt zo'n ultraloopster. Hè. Die, die binnenkort wil ze meer dan 100 kilometer achter elkaar lopen. Hoe houdt ze het vol, ja. zou je zeggen? Ja. <laughs> dus uh, ja, ik, zij viel maar op. Ik denk, nou, die moet voorop struinen een keer. Want dat is, uh, ja, dat is het duinen ook. Je kan er lekker ontspannen, lekker wandelen. Maar ook heel veel, honderden mensen. Die gaan er heerlijk lekker sportief uit hun bol. Ja. Dus, ja. Er zijn uh, mooie excursies. Ja, ik... Kan je daar wat... Uh... Over ja, zeker in, in, in februari. 1 februari vandaag. Want morgen begint het gelijk al. Hè? Die wandelingen met die natuurgidsen. Die is altijd gratis. Vanaf 1 uur vanaf het bezoekerscentrum. En dan ga je een paar uur lang met een paar uh, ja, deskundigen het gebied in. En die gaan wel op de kleine dingen. Op mosjes. Uh, kleine uitlopertjes al. Op soorten bomen, soorten struiken. En vogels die ze tegenkomen. nou Die is elke zondag. Uh, de, de eerste zondag en de derde zondag van de maand... Is, kan je meewandelen vanaf het bezoekerscentrum. Ja. Nou. Hoe lang duurt dat ongeveer? Want er zijn natuurlijk nou, mensen die, is die misschien... is wel pittig hoor. Dat ja? is wel twee, tweeënhalf uur. Oké. Okay. Nee, uh... Even dat mensen dat wel zich ja. realiseren. Dat ja. het niet een uurtje wandelen is en dan terug naar de koffie. Ja. Maar nee, dat het nee, wel van, langer is. Ja, je hebt gelijk. Want mensen die met wat mindere mobiliteit ja, die zouden eigenlijk mee moeten gaan met het, uh, met het busje, zeg maar. Uh, en daar zit ook vaak wat ouderen bij. Dat is, dat is pas uh, dat zie ik nu de twintig en de 27e februari. Terug in de tijd. Met Van Lennep en Van, van Banaar. Ja. Dat is dan met het busje. Dan rijden we langs. De cultureel historische plekjes in het duin. En dan gaan we naar het paradijs bijvoorbeeld. nou Wie wil dat niet? Ja. He, dat is in het verboden gebied. Waar normaal niemand mag komen. Maar daar heeft de boerderij, het paradijs gestaan. Uit 1700 zoveel was die er al. Met Adam en Eva woonden daar. Dat was uh, een bijnaam. He. Die zandvoort hadden allemaal bijnamen En dan werden vroeger de dieren uit Zandvoort. Van de, uh, van de schippers. Van de vissers naartoe gebracht. Als hun een week op zee zaten. Ah. Werden daar Opgevangen, de paarden ah, ja. de geiten ja. en, de, en de koetjes naartoe gebracht. Dus ja een soort asiel in het duin. Dat is een van de oudste gebouwen, bekende gebouwen in de duin. Nou, daar, daar vertellen we dan over. Maar ook het huis van het Wester of de rembaan met al die aalscholvers. Waarom heet het de rembaan? Maar ook de oranjekom wanneer die gegraven is en waarom... En ja, met, met Van Lennep erbij. Dus we gaan alles over de historie. En dan kan je lekker in het busje zitten. Stappen af en toe uit. Dus dat kan eigenlijk jong en oud daarmee uh, mee. Maar mee. Hoe, hoeveel mensen kunnen er in het busje? Niet veel. Dat bedoel ik. Is nee, ook wel handig er, om te zeggen. Het zijn er acht, uh, acht mensen. Ja, dus je moet echt op tijd zijn om je ja. daarbij aan te melden. Ja, dat kan allemaal via dat uh, awd.waternet.nl. Ja. Je kan ook aan de balie gewoon je opgeven of telefoneren. Dus dat, dat kan allemaal. Dus dat ja, is ook een hele leuke voor. Kosten de kosten daarvoor zijn, uh, zijn 10 euro? Ja, die, die, dat kost 10 euro. Want ja, dat ja, wordt betaald worden. Dus ja, ja, je ja. moet en rijden. En, en oh. ik, ik ben toevallig geen vrijwilligers, ik krijg goed betaald. Dus, uh, dus dat, uh, ja, nee, maar oh, dat, dat is logisch. Ook, dat ja, betaald ja. wordt. Maar wat wel heel leuk is ook, dat is uh, ervaar het duin met je zintuigen. Dat is Ruud, ik ken hem toevallig heel goed. Die heeft een hele mooie excursie uitgezet. En die gaat dan in wat je hoort, wat je ruikt en wat je ziet. Ja. Weet je, dus dat is wel een hele leuke excursie. Uh, dat het is... Zaterdag 8 februari. En zondag zie uh, ik 23 februari. En ja, er is ook nog een hele mooie vind ik. Ja, we hebben nog één minuut. Ik zie het. Cursus vogelgeluiden voor beginners. Ja, dat ja. is natuurlijk ook prachtig. Ja, dat is in maart. He. Gaat die beginnen. Het is wel vroeg. Dus op een zaterdag uh, om ja. half acht ochtends. Dus ja, dan dat is, is het wel... licht. He. Dan ja. beginnen ze dus juist. Ja, ja, dat, is ja dat is heel leuk. Uh. Ja, goed, die is ook gratis. Dus uh, ga ja. naar uh, abd.waternet.nl en meld je aan. Uh, want er is genoeg te beleven. Ja, Gerard, zeker. we worden er zo uitgegooid. Dus we willen graag... Uh, heel erg bedankt voor je tijd, uh, Gerard. Graag gedaan. En uh, ja, we gaan op naar het volgende uur. En in het volgende uur uh, Karim uh, El Gabali hier bij uh, de radio uh, over de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. We gaan uh, praten met Colinda Klos over het Zandvoorts Museum. Want die gaan heel veel leuke activiteiten komen het jaar doen. En uh, jazz in Zandvoort. Hans Rijmer zometeen het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. I've been waiting for you to come around and tell me the truth about everything that you're going through my girl you've got nothing to lose cold nights and a sunday morning's on your way and out of the grave I've got time, I've got love, got confidence, you rise above, give me ...op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Door al negens met het NOS-journaal. De provincie Flevoland mag in de Oostvadersplassen... voorlopig geen edelherten laten afschieten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. De provincie wil duizend van de 1500 herten laten afschieten... ...om onnodig lijden in de winterperiode te voorkomen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5.